Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In Turkije en Syrië zijn veel slachtoffers door de aardbeving van vannacht. Nederland gaat reddingswerkers naar Turkije sturen... dat heeft minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken gezegd. Door die zware aardbeving zijn in Turkije en Syrië... minstens 500 mensen om het leven gekomen duizenden anderen raakten gewond. Een team van militairen, medische hulpverleners, politie en brandweer gaat die kant op en ook het Rode Kruis gaat helpen. Wat we weten is dat het Turkse Rode Kruis al drie mobiele keukens, cateringsvoertuigen, tenten en meer dan 15.000 dekens aan het aanleveren is naar het rampgebied. Maar goed, het gebied is heel erg groot. Wat we ook weten is dus dat er in Turkije dat het gaat om zeker tien provincies. Door het slechte weer in Turkije is het rampgebied ook lastig te bereiken. In het noorden van Frankrijk zijn een moeder en zeven kinderen omgekomen bij een woningbrand. De vader kon net op tijd uit het brandende huis komen. Hij ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Hoe de brand is ontstaan weten we niet. De politie onderzoekt de zaak. Een dikke kans dat je vandaag op een leeg perron of busstation staat. Het streekvervoer rijdt in grote delen van het land niet. En dat is flink balen voor veel reizigers. Ook in Arnhem ziet verslaggever Vincent van Rijn. Ik ben nou te laat en de patiënten die komen zo meteen wel in de praktijk. Dus aan één kant is het heel vervelend voor ons. Die, weet je wel, de normale mensen die gewoon naar het werk moeten. En ja, ik ben als verpleegkundige, dus dat sta je van... oké, okay, ik moet naar het werk, ik moet, ik moet, ik moet... En denk je, ja, ja, maar het is wel voor een goed doel, ja. Een gedupeerde reiziger met een OV-fiets. Ja. ja, gelukkig kan ik fietsen, want het is maar een kwartiertje. Dus het is een beetje een luxe probleem. Maar dan had ik wel een half uur later opgestaan. Dus. Personeel wil meer loon zien en af van de hoge werkdruk. De staking duurt nog tot en met vrijdag. En het weer nog vanochtend nog een beetje mist. Daarna trekt het in het westen open en is er behoorlijk wat zon. In het binnenland zijn wel meer wolken. Blijft daar wel droog bij 5 tot 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De laatste files van de ochtendspits. Allereerst 20 minuten oponthoud op de A4, Den Haag-Amsterdam. Tussen Schiphol en Knooppunt Nieuwe Meer, 20 minuten oponthoud. Verder nog altijd een file op de A10...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 Luisteraars, Dit is weer Goedemorgen Zandvoort. En we zijn deze uitzending begonnen met wat een heel zwoel nummer. Um, maar dat gaat zo meteen toegelicht worden door uh, Jelmer Koper. Die, de, uh, die, die zorgt voor de techniek en die ook de muziek heeft uitgekozen. De redactie was in handen van Hans Bobman. En de presentatie doe ik graag samen met Jelmer Koper. En mijn naam is Roy Dongen. Ja, en we luisteren, we, we sloten vorige week af. Uh, Goedemorgen Zandvoort voor de vaste luisteraar met... Uh... Uh, of nee, toen draaiden we ook een nummer van Katie aan Wonderful Life. En ik dacht, uh, het is toch wel lekkere zaterdagochtendmuziek. Dus uh, laten we er ook mee openen vandaag. Ja, nou ik denk dat degene die toegezongen wordt bij Affordociac is Ju, dat hij zich ongetwijfeld heel erg gevleid zal voelen, denk ik. <laughs> ik neem dat nooit zo letterlijk. <laughs> we hebben nu een aantal uh, uh, gasten vandaag uh, in het programma. We gaan zo meteen beginnen met uh, Bob Kos. En die gaat van alles vertellen over de toekomst van de Bombschuiting Club. Um, Saskia Kamerbeek die uh, komt praten over de parkeerproblemen in de parkbuurt. Um, dan hebben we Carmen, en dat is eigenaar van de Bode. En zij gaat praten over de verhuizing van het pand. Uh, want de Bode gaat verhuizen naar het voormalige Giraudi. En in het tweede deel... Krijg... Hele lekkere ijsjes hadden ze daar. Daar hadden ze hele lekkere ijsjes, ja. En die was ook heel erg beroemd. Uh, in het tweede deel krijgen we weer allerlei andere leuke onderwerpen. Maar daar komen we zo nog even op terug. Aan tafel zit inmiddels bij mij Bob Gos. Goedemorgen, Roy. Goedemorgen, Bob. Ja, wij kwamen elkaar net tegen in de, in de keuken. Uh, en ik zei van, nou, je komt me bekend voor. Maar blijkbaar is dat een karakteristiek die in veel uh, kustdorpen tegenkomt. Want jij vertelde, ik kom helemaal niet uit Zandvoort. Nee, ik kom uit Egmond aan Zee. Echt aan Zee. <laughs> Daarvoor echt... woonde ik in Katwijk aan Zee, dus we houden het aan de kust. Ja, ja je bent wel echt een kust... Uh, ja, ik blijf een strandjut. Er kan er niets aan doen. Ben je er ook geboren in de andere ja, kust? Ja, ja zeker. In Bergen. Oh mijn kapje zit niet helemaal goed. Ja. Dus ja, dat blijft uh, zand en water. Uh, Oké. Okay. Ja. Nou, uh, gaan we zo praten over uh, de Boemschuitenclub en wat hij doet. Maar er staat tussen ons in, de luisteraars die uh, internet hebben... die kunnen natuurlijk even inloggen op uh, ZFM Live. Uh, want dan zien ze daar een prachtig, uh, een prachtig boot. En een heel uh, vreemde boot, want hij is bijna rechthoekig. Ja. En hij is ook plat. Ja, ik heb even een boot meegenomen om het uh, verhaal te ondersteunen. Of ja. natuurlijk de luisteraars dat niet kunnen zien... maar de kijkers uh, wellicht wel. Ja, een bomschuit, dat is een, uh, ja, een, een, een plat bodem. Bom, dat, dat is eigenlijk verbastering van het woord bodem. Het heeft een platte bodem. En het, het is een, een schuit die eigenlijk van langs de Hollandse zijde... zoals we dat met een mooi 19e eeuws woord noemen. De zijdenaren, hè, de Zijdse zeedorpen... Waar Zandvoort ook toe behoort, daar uh, waren dit soort boten in gebruik. Deze schuiten. We noemen het vaak gewoon schuiten. En het is begonnen in de jaren 1600 met de, met de pink. In Egmond hebben we zo'n pink uh, gebouwd. Pink met CK. Dat is ook de oude benaming voor een bomschuit. Tot in de 19e eeuw werden bomschuiten nog wel pinken genoemd. En waarom ben je dat pinken? Ja, dat dan? weet ik oh, aan okay, Waar de naam nou vandaan komt. Een goede vraag. Maar ik, ik, ik moet, dat, moet je dat. Ja. Het antwoord, toch ik ik weet dat het niet was, eigenlijk, ja. ja. Uh, pinken, en die pinken evolueerden in bomschuiten. In Egmond hebben we zo'n complete pink nagebouwd, schaal 1 op 1. En uh, daar varen we dus ook echt mee. En dat heeft hetzelfde vaar, uh, gedrag als een, als een uh, bomschuit. Dus als je wil weten hoe een bomschuit vaart, hoe dat gevoel is... Dan, uh, dan weet je dat door eens een uh, tochtje gevaren te hebben met zo'n pink. Het uh, vaart heerlijk stabiel. en uh, Het is geen snelle zeiler. Dat waren bomschuiten ook niet. En het zie je aan de vorm ook al af. Ja. Ze hadden de, de, de breedte was de helft van hun lengte. Zo was de verhouding ongeveer. Ja, en, en de visserij is er natuurlijk in, in Zandvoort al vroeg uitgegaan. Dat, dat maakte plaats voor badtoerisme. En Zandvoort was zeker een van die zijdse dorpen, zoals dat heette, waar bomschuiten gebruikt werden. Ofschoon ze er niet gebouwd werden, dat besteden ze dus weer uit aan een werven in, in Noordwijk en wellicht ook uh, Egmond. Maar ze had hier wel een soort onderhoudswerf, als het ware. Maar ze kwamen het strand op. En. Uh, daar bleven ze de rest van hun leven. Dus ze werden gebouwd, ze werden op het strand afgebouwd en dan keerden ze eigenlijk nooit meer uh, terug naar hun werf. Eigenlijk. Het is... okay. En ze, ze gingen niet lang mee. Niet. Nee, tien jaar lang in de verzekering en daarna, als die vijftien jaar oud werd, zo'n bomschuit, was dat al uh, heel oud. Iedere keer het aanlanden en in de golf, in de vloedlijn liggen, dat uh, wreekte zich op het skelet, dat kraakte aan alle kanten en je kunt zo'n schuit wel dicht breuwen, maar op een gegeven moment hou je het niet meer. Dan is die blijvend lek en dan, dan werden ze gesloopt. Maar is het dan niet zo dat uh, de meeste schepen zijn scherp zijn? Die kunnen door de golven ja. heen stijgen. En zo'n zo platte bodem denk je van nou die, die golft en die, die, die klotst alle kanten op. Nou ja, want... ja, dat heeft ook zwaarder, Dus dat, heeft, dat is geen kielschip. En met de komst van de Logger, eigenlijk ook weer een Frans, een Loeger een Logger, in de 19e eeuw, dat waren superieure zeilers. Iets vaart zoals het eruit ziet, als het er goed uitziet. Dan vaart het goed. Net als een vliegtuig, als het goed uitziet, vliegt het goed. Ja, maar je en je de boten ook zo. En je kunt het er een beetje in afzien wat het vaaggedrag wel is van zo'n ding. Alleen ze waren wel uiterst stabiel, bomschuiten. En er ging heel veel in. Want ze zijn soms wel een beetje, die, vooral die grote modellen, een beetje mooi van lelijkte eigenlijk. Hè? <lacht> <lacht> en daar ja. gingen ze dus vis mee vangen? Ja, zeker. Er werd zeker Zandvoort en Egmond, die bomschuiten, die leken heel erg op Mekander. En uh, dat was meer de kantvisserij, hè? dus vanaf de kant. Maar uiteindelijk gingen ze er ook mee op haring. En je ziet dan dit model met zo'n rol, zo'n koksrol. En er werd dan uh, de vleetvisserij mee uh, bedreven. Dat is een passieve vorm van visserij met een soort lang ja, stuk vitrage. Je lijkt het wel wat onder de waterlijn uh, zweeft. En dat wordt dan geschoten, water ingebracht. En dan uh, bij het aanbreken van het eerste ochtendlicht in, uh, in het seizoen dan weer gehaald. En dan wordt er gekaakt. Dan is het schudden en kaken en dan wordt het in... Kantjes gedaan, dat werd dan in onderdeks opgeslagen. En uh, zo werd de haringvangst uh, eigenlijk tot de begin jaren zeventig nog uh, bedreven. De vleetvisserij. Tot begin jaren zeventig? Nou ja, met loggers dan. Ja, niet ja. Meer met bomschuiten. De bomschuiten raakte er een beetje uit. In Egmond zijn bijvoorbeeld de laatste vijf... Uh, op in januari, begin januari 1900 gefeild Daarmee viel het doek voor de Egmondse vloot. Ik geloof in Zandvoort al eerder. Maar die kleine bomschuitjes, die zijn wel tot... Heel lang nog gebruik gebleven. Dat, de laatste is zelfs in de kachel verdwenen. Die stond opgesteld in het Kostverloren Park. Die is in de laatste oorlogswinter in de kachel verdwenen, helaas. In Katwijk hebben we nog zo'n type bootje. Dat staat dus uh, op de boulevard bij de vuurbaak. Maar er is van bomschuiten weinig meer over. Wel is het zo dat als sommige huizen worden verbouwd of gesloopt... dat is langs de hele kust, ook in Egmond, Zandvoort en een Katwijk, dan komen er vaak nog oude stukken bomschuit... van die spanten, hè? van die, ja. die krommers. Die zijn vaak gebruikt, weer hergebruikt. Maar dan als versteviging van vloertjes. Oké. Okay. Nou, dat is wel heel erg mooi. Dat, want het is natuurlijk heel zonde als dit verloren gaat. Zeker. En nu heb ik begrepen dat jij de bomschuitenclub... in Zandvoort nieuw leven uh, wilt <laughs> nou, in te blazen. Nee, dat heb ik, uh, dat is, dat heb ik niet gezegd. Nee, dat is, uh, niet, ik ben gewoon lid van de bomschuitenclub. Ja. Ik zit toevallig dan ook in het bestuur. Het is een, natuurlijk een heel klein clubje mensen... 10 tien leden en al de nodige donateurs. Er zijn ook drie dames lid. En ik ben gewoon eigenlijk gewoon lid. Ik bouw een bomschuitje. Het is begonnen met dat we in het museum van Egbond, wat ik dan ook nog doe, uh, even op stel en sprong een uh, modelletje nodig hadden van een bomschuit. Want er was er eentje gevallen. En ik meende die wat willen repareren bij de bomschuitenclub. Ik denk, dan word ik gewoon lid. Maar het is eigenlijk zo le leuk. Ik ben lid gebleven. En bouwde gewoon ook een bomschuitje. Maar... Ik, uh, ik zit hier natuurlijk wel om een beetje ja, dat onder de aandacht te brengen, die bomschuitenclub. Want uh, ja, we kunnen leden gebruiken en ook donateurs. Het is zo leuk. Het is echt een traditie van Zandvoort en ja, langs de hele kust eigenlijk. En ik denk wel, en dat is wel met oog op de toekomst, uh, dat we in de toekomst misschien met die bomschuitenclub iets meer zouden moeten doen dan alleen uh, bomschuitmodelletjes bouwen. Hè? Dus het is, dus je moet misschien ook wat bezig gaan met educatieve dingen naar de scholen toe en zo. Dat, dat hoort meer bij deze tijd. Maar het is zeker iets wat niet verloren mag gaan. En ik zou zeggen: kom langs op dinsdagavond vanaf 7 uur. Is de werkplaats hier open aan de tolweg 10 A? Hetzelfde gebouw. Hè. We zijn de benedenburen eigenlijk van de, van de studio hier. En, en kom eens kijken. Of ga gewoon naar bomschuitclub.nl en dan. Meer en wordt donateur. Houd het leven. Dit is gewoon Ja, te leuk. En, en, en wat, is, wat is er zo leuk aan, uh, aan zo'n schip uh, maken? Ach, de details in de verhalen. Het is ook een beetje de, de, de, de manier. Het is niet alleen die schuit. Het belichaamt ook een beetje van hoe, hoe zo'n zeedorp. Uh, zoals Zandvoort en al die andere dorpen, van wijk aan zee ter heide. Scheveningen, Katwijk, Berkheide hebben we nog gehad, is, is verdwenen. Mm -hmm. uh, Egmond natuurlijk, hoe dat dan allemaal ging. Het dat, dat werd geveild, dus afgeslagen op het strand. Met, met zo'n mijnmeester, zo'n stokman. Ja. Hè, de stok bevindt zich nog in het, in het museum hier. En dat, dat, dat was tot Noord-Frankrijk, was dat zo. Hè? Ja. Die hele cultuur was zo'n beetje hetzelfde. En die vislopers en vislopers, drogerijen, rokerijen die je in het dorp had. En, en hoe, dat, hoe dat leven eruit zag. Nou, die bomschuit, dat was... ja. Er waren geen havens tot, tot de komst van IJmuiden en, en Scheveningen natuurlijk. Ja. Toen kwamen er kielschepen. En ja. toen was het langzaam, was dat natuurlijk een beetje de ondergang van de bomschepen. Ja, je, je vertelde ook net van nou, een schip is een schip... en als je, je goed vaart, dan zie je dat ook. Maar <laughs> ja, hoe, ja, kan je, ik, hoe kan je dan toch je creativiteit erin weg? Ja, dat is een soort vuistregel. Dat is ja. altijd zo, met je iets, iets vaart zoals het eruit ziet. Ja. En vliegtuigen ook zo. Vliegen en vaarden lijkt veel op elkaar. Maar uh, je creativiteit... nou ja, ik, ik, ik vind het zelf het leukste om, om hem zo natuurgetrouw mogelijk te maken. Hè? Van eikenhout, er weer plankjes aan het buigen met, met, met water en met, uh, met hitte... Spantjes aan het zagen en, en ja, dat is gewoon heel leuk werk. Uh, ze zeiltjes aan het maken, die moeten weer getaand worden en zo. En dat het er allemaal een beetje natuurgetrouw uitziet. Maar, maar waarom zijn er dan donateurs nodig? Want ik kan me voorstellen als iemand zegt: Ik heb als hobby je model bouwen. Ja. Dan Kom je niet bij mij aankloppen om te zeggen: Van gewoon heb je 100 euro wat ik wil, een model gaan bouwen? Nee, dat heb ik een behuizing. Het is leuk met sympathisanten en, en uh, om de zaak levend te houden. En ik vind ja. dan ook dat. Die donateurs die zijn, uh, uh, het wordt ook tijd dat we weer eens een open dag gaan organiseren. Overigens door de, door de corona en zo is dat een ja, natuurlijk geraakt ja. allemaal de laatste jaren. Maar uh, uh, uh, ik, ik denk ook wel dat, dat, dat je het wat meer in de markt moet zetten, omdat het zo leuk is, he? voor scholen, voor de jeugd-bomschuiten, wat waren dat nou? Die hadden we hier in Zandvoort. Je hebt er wel eens van gehoord. Je ziet ze op die mooie schilderijen van Mestdag van Breitner. Uh, en, maar maar hoe, hoe was dat nou? En, en, je kunt het dit het klein namaken. ...wellicht kunnen we in de toekomst eens gaan denken... ...om, om, om een wat grotere bombschuit... ...die werkelijk vaart te gaan bouwen. Zoals we dat in Egmond hebben gedaan met die pink. Ja, ja. Ja, dat zou natuurlijk ja. een geweldig dat stukje promotie zijn. Dat zou verstandwoordelijk een heel stukje mooie dus promotie zijn. Ik, ja. ik denk persoonlijk... Ja, ...ik heb natuurlijk ook met een bestuur te maken... ...maar ik kan niet voor mijn beurt praten... ...maar het is, ik denk persoonlijk dat we misschien eens wat meer moeten gaan kijken... ...naar alleen modelletjes bouwen... ...dat het, dat het ook wat, wat, wat meer overstijgt... En het is gewoon een heel leuk handelsmerk. Die bomschuit, dat staat voor de Hollandse kust. Voor de Hollandse zijde. zoals En dan is dat project in Egmond. Daar hebben dan de bedrijven en de gemeenschap... de handen in één geslagen om dat te financieren. Nou, daar hebben natuurlijk wel wat mensen geld in het potje gedaan. Want er moet eikenhout gekocht worden. En dat eikenhout van de Bomschuitenclub, ach, dat mag geen naam hebben. Maar dit zijn hele grote stukken planken en zo. Die dan ook gebogen moeten worden met vuur en met water... En, en, en die, die krommingen die erin aangebracht moeten worden. En als je dat dan nooit eerder hebt gedaan. Ja. Maar door het bouwen van zo'n modelletje... Uh, heb je wel heel goed het idee hoe dat in werkelijkheid gaat. Ja. is. Ja. Maar je zou bijvoorbeeld heel goed kunnen zeggen... als je zo'n echte bomschuit zou gaan bouwen... dan zou je daar ook jongeren in kunnen betrekken... die op meubelmakeropleiding zitten of iets dergelijks. Ik zou er helemaal voor in zijn. Ja. Ja. Gebeurt het eigenlijk nog veel, dat, dat hobbymodel bouwen? Want ja, er is met sowieso modelbouw, wel eens een paar jaar geleden hoorde ik van... nou ah, dat gaat helemaal verdwijnen, want het wordt allemaal digitaal. En, maar dat doet het niet. Uh, modelbouw, dat, dat ja... Je moet het toch even echt... De nieuwe generatie beleeft het ja. allemaal virtueel, maar dat is niet helemaal waar. Want iets in het klein nabouwen, dat zit gewoon in de mens. Het zal nooit helemaal verdwijnen. Deels misschien verlegt het zich naar iets anders. Maar iets in het klein nabouwen, ik bouwde vroeger vliegtuigjes van plastic. Je kent dat wel van Air, Ik ben van de airfix generatie hè? Maar uh, uh, dat, dat, er is helemaal weer een soort revival op dat gebied zelfs. Dat, dat, is, uh, dat zou je verbazen. Het is toch leuk om iets na te bouwen in het klein. En nou is dit geen bouwdoos die je koopt en, en daar bouw je een bomschuit uh, of zo. <lacht> uh, er bestaat wel een, een bouwplaat <lacht> van een bomschuit uh, in Katwijk. Ik zal eens kijken of we die ook hier in Zandvoort kunnen promoten. Het is geen, uh, promoten, maar, het is uh, geen Lego set. Nee, niet helemaal. Het is niet van tevoren al bedacht. Je moet het gewoon... En in werkelijkheid was het ook zo dat die bomschuiten zonder tekening gebouwd werden. Ze werden gebouwd in een grote schuur, zo'n romp. En ze hadden wel bepaalde mallen en zo. En, en dat was natuurlijk ja, knippen en scheren als het ware. Ze bouwden de een na de ander. En uh, dan werd in zo'n zo'n zo schuitenschuur, hè, zoals dat heette, dan uh, werd, werd zo'n romp gebouwd. En dan werd die dan daarna helemaal afgebouwd aan het strand. Kwamen de masten en het tuig erop. En dan uh, ging hij uiteindelijk naar zee. Zo was dat ongeveer. Ja, nou, ik, ik voorzie dat er wel een vervolg komt op, de, op deze uitzending. Ja, het is wel, wel leuk om er nog eens wat mee te doen. En ik zou uh, aan ja, ieder die luistert willen oproepen. Ga naar bomschuitclub.nl en uh, lees verder en kom eens langs. Er uh, is altijd koffie en je bent welkom. Het is gewoon gezellig en leuk om eens te kijken bij die, uh, bij die schuitjes en de mensen die dat nou maken. Er zijn ook drie dames lid, dus het zijn niet alleen mannen. En, en, en die, die ja, lid, maar zijn, die zitten ook. De hele ja vast, hoor. Het de, de, de, de, de, de is zitten en, gewoon ja. met houtlijm en de, de figuur Ja, zitten ze daar een bomschuit te bouwen. Dat is ja. ze, heel leuk. Ja. Nou, dat verbaast me op zich niet, maar ik vind het wel grappig dat het, ja. uh, dat het dan ja. zo ver opgerukt is. Ja. Ja, ja. Dus. Nou, dan zou het een heel mooi idee zijn, inderdaad, dat je zegt, ga eens met die bomschuiten naar de scholen toe. De wat jongere ja, dat jongere ja, mensen dat kunnen ja. zien. Uh, ja, het is zeker leuk. En uh, het verhaal is ook wat te vertellen... aan de hand van één-op-één uh, ja, één attributen... met, met hoe zo'n schuit gebouwd werd. Hoe die, die, die krommers en die spanten werden uitgedisseld... met een soort van, van ja, bijl, als het ware. en Dat je niet de luxe hebt van machines van, van nu. Hè? Hoe, dat, hoe dat leven eruit zag. Bouw zo'n ding en, en, en zie eens hoe dat gaat. Er worden wel meer van dat soort historische schepen... gereconstrueerd vandaag de dag. En ja, een pink hebben we al. Een bomschuit nog niet. Dus ja, wie weet uh, hoe het balletje ooit gaat rollen... Ja, Ik proef hier een ambitie. Dus uh, laten we eens kijken wat er in de toekomst gaat gebeuren. En dan uh, kunnen we de benedenburen nog een keer uitnodigen. Want hier op de Tolweg uh, gebeurt het allemaal. Ja, nou dat is heel leuk hoor. In het klein dan. Hè? Maar uh, kom gerust langs. En, en, uh, ja. Of als je het leuk vindt, wordt lid. Kijk, kijk eerst eens. En, uh, bezoek de website. Voor, uh, ja, dus op uh, voor de, de, de website gun... www.bomschuiten.nl www.bomschuitclub.nl Bombschuit, .nl, .nl. En dan kom je vanzelf bij de Zandvoortse bomschuitclub. dan kun je ook zien wanneer het open is... dat ze langs kunnen komen. Op je ja, het staat al vanaf 1977. Het is dus een ja, ja, aardig tijdje. Heeft het is wel volgehouden en het is nog steeds leuk. Er zit nog steeds muziek in die bomschuitclub. Het is gewoon heel leuk. Nou, dat is een mooie oproep. Uh, Dank je wel voor je komst. En uh, voor de, deze prachtige bomschuit die hier op tafel staat. De kijkers op uh, internet kunnen het in ieder geval zien. En andere, andere mensen, graag gewoon een keertje kijken bij de bomschuitclub zeker. Dankjewel. Maar hebben we hebben daar geluisterd? Een heel uh, opwekkend nummer. We hebben geluisterd naar de Two Door Cinema Club met Something Good Can Work. En uh, ja, als het goed is zoals zo'n bom schuit, dan uh, moet het werken. Zoals hij vertelde. Ja. Als het op een boot lijkt, dan, uh, dan vaart het. Nou, dat brengt ons ook naar het volgende onderwerp. Het uh, parkeerbeleid, uh, als het goed is. Ja. En uh, Something Good Can Work. is kijken of ze. Uh, en dat is hier op... meer een vraag, toch? Hier wordt het een vraag, ja. Want we hebben aan de telefoon uh, Saskia... Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, en ik heb begrepen, jij komt van ons van alles uh, vertellen over het uh, uh, parkeerbeleid in de parkbuurt. Nou, ik kan je graag vertellen over de problemen uh, met het parkeerbeleid in de parkbuurt. Oh, oké. Okay. Ik had al uh, bij wijze van grap een parkeerbuurt van gemaakt. Maar, um, nee, hoor, vertel Saskia. Um, uh, uh, uh, er is een nieuw parkeerbeleid. Uh, ja. En er zijn uh, natuurlijk nogal wat uh, start up problemen bij geweest. Ja. Um, en vertel eens, wat, is de, wat zijn de dingen specifiek in de parkbuurt? Nou, de dingen specifiek in de parkbuurt... hebben eigenlijk niks te maken met de opstartproblemen... voor wat betreft het uh, digitaliseren van het parkeren en dat soort dingen. Oh. Het probleem in de parkbuurt is dat wij simpelweg geen plek hebben... voor betaald parkeren. Um, wat wij hier bijvoorbeeld van de zomer hebben meegemaakt... is dat uh, ja, mensen willen allemaal op struikelafstand van het strand staan. En ja. dat is hier. En um, wij wonen in een buurt met allemaal eenrichtingsstraatjes. Dus wij hebben... Uh, 99 parkeerplekken voor 96, uh, 94 huizen zonder oprit. Wat dus betekent als iedereen met een eigen oprit, zijn eigen auto op die oprit zet, dat er nog uh, uh, uh, uh, zes plekken over zijn als iedereen uh, zonder oprit zijn auto op straat zet. Nou, wat we hier krijgen, dus in de zomer is dat we heel veel zoekverkeer krijgen wat tegen het verkeer inscheurt. Mensen gaan op de stoep parkeren... waardoor hulpdiensten er niet meer langs kunnen. Dus als je huis afvikt, dan uh, ja, heb je een probleem, denk ik. <laughs> ja, dat is wat we onze kindjes spelen op straat. Er ontstaan uh, gevaarlijke situaties. De, uh, mensen zijn inmiddels hun voortuinen aan het betegelen... om dan in godsnaam maar ergens een auto kwijt te kunnen... als het heel druk is. En, en ja, het, het is gewoon een gevaarlijke situatie aan het worden hier. We hebben afgelopen zomer was echt chaos. Want mensen gaan niet... ...verder van het strand afstaan als ze hier kunnen parkeren. En daarbij is het ook nog eens zo dat uh, er zijn een aantal uh, logiesverstrekkers hier in de buurt... Mm -hmm. ...en um, die hadden allemaal hartstikke leuk een uh, abonnementje op P's uitgenomen... ...zodat hun gasten daar konden parkeren. Zodat de parkeerdruk hier uh, niet verhoogd werd. Dat kan inmiddels niet meer, omdat het niet meer op kenteken kan. En voor een eurotje verschil per uur um, zetten de mensen hier hun auto neer... En dan zijn we ook nog eens overloopgebied voor het centrum geworden, waardoor uh, mensen uit het centrum hun auto hier gaan parkeren. Mensen kunnen voor 30 euro per jaar um, een uh, extra abonnement afsluiten om ook in Zuid te parkeren. En het, het, het is gewoon vol, er is nergens plek. Ja, en, en, en, en, en, en merken jullie. En is er ook de ervaring dat dat uh, sinds afgelopen zomer heftiger is geworden ten opzichte van ja. vorig jaar? Absoluut, want precies om deze uh, problemen is hier ooit bewonersparkeren ingevoerd. En um, dat hebben ze er nu afgehaald. En toen is het, uh, is het uh, volledig uh, ja, geëxplodeerd, zeg maar. Maar die, de, iedereen heeft blijkbaar een auto uh, die een huis heeft. Dus dat, dat maakt dus natuurlijk dat het wel erg vol is. En dan zijn er, er maar heel mee, weinig plekken die over die voor auto's. bezoekers. Sorry, wat zei je? En daardoor zijn er natuurlijk te weinig plekken voor bezoekers. Ja, maar er ja. waren al te weinig plekken voor bewoners voorheen. Maar goed, we weten nou eenmaal dat we hier wonen. We weten dat het druk is ja. en dat is geen probleem. Alleen met zo weinig parkeerplekken ook nog eens betaald parkeren bij uh, proppen. Dat past gewoon niet. En daarbij hebben we nu ook natuurlijk um, uh, de, de bouw van het Watertorenplein. Daar zijn meer dan 200 plekken verdwenen. Op de boulevard zijn meer dan 200 plekken verdwenen. En dat komt allemaal hier staan. Ja, en, en, en uh, waar zou dan bijvoorbeeld uh, zo'n bezoeker moeten parkeren om, om jullie te ontlasten? Zien jullie daar opties voor Nou, ik denk, dat, ik denk dat de gemeente gewoon zou moeten zorgen dat er uh, afdoende parkeerplek is voor onze bezoekers. Kijk, Zandvoort moet leuk zijn voor de bezoekers, maar ook voor de bewoners. En als je ziet dat er uh, P. Zuid en, en alles, ja, dat, dat wordt allemaal niet uitgebreid... Ja, waar moeten die mensen heen dan? We kunnen moeilijk hier de auto's opstapelen. Het probleem ja. is alleen dat het echt, echt link is. Ja. Zoals het hier gaat. D dat blijkt even voor een stuk flinke handhaving. Dus als er flink gehandhaafd wordt... dan kan in ieder geval mensen niet meer op de stoep parkeren... en gevaarlijke situaties veroorzaken. Nee, en waar moeten wij parkeren dan? Want je kan wel handhaven, maar dan nog staat het vol. En daarbij 24 uur of, of elke dag de hele dag handhaving hier neerzetten... dat zal ook niet haalbaar zijn. Nee. En, en hoeveel dagen in de zomer was het, was het echt uh, zo'n kritieke situatie? Nou, dat waren, ja, ik, ik weet niet precies hoeveel dagen dat waren. Het waren een aantal dagen, maar het is niet alleen de zomer. Okay. Ook in de winter kunnen wij, als wij s'avonds thuiskomen, niet in de buurt van onze woningen parkeren. Okay. dus het is echt het hele jaar door een probleem? Het is het hele jaar door een probleem en in de zomer veroorzaakt het ook nog eens gevaarlijke situaties. Ja, ja nou, misschien is het algemene probleem... want het is natuurlijk niet alleen maar in de parkbuurt. Uh, het is nee. natuurlijk gewoon iets wat uh, het vele autoverkeer met zich meebrengt. Misschien moeten we gewoon wat uh, uh, autoluwer worden als Zandvoort voor uh, bezoekers. Kom maar met nou, de trein en de bus. Ik denk niet dat dit een probleem is voor heel Zandvoort... want ik geloof dat betaald parkeer in bepaalde plekken van Zandvoort echt wel lukt. Maar als je ziet dat bijvoorbeeld in de enquête... Um, de parkbuurt is meegenomen in het gebied uh, Gerkenstraat, Brederodestraat. Dat is dus vanaf het strand tot aan de shell en dan vanaf de Hogeweg Gerkenstraat tot aan de duinen. Ja. Beetje ja. ja, in de buurt van de shell zullen ze hele andere problemen hebben dan dat wij hebben. Wij zitten hier vlak achter het strand, dus iedereen wil hier parkeren als ze naar het strand willen. Ja. En, en hoe wordt dan? Uh, hoe, hoe was jullie reactie dan? Uh, Want ik neem aan dat dit een breed gedragen probleem is van de van de buurt. Uh, ja, op, de, ja. op de evaluatie begin januari, waar de uitkomsten van bekend werden. Uh, daar konden jullie dan waarschijnlijk wel in herkennen? Nou, ook niet helemaal. Omdat de uitkomst van de hele evaluatie was dus gebaseerd op, de, uh, op het hele gebied Bredrode Gerkenstraat. Wat ik net noemde. Dus eigenlijk heel zuid. Ja. En um, ik, ik vind, en met mij nog een heleboel mensen, dat uh, onze buurt niet... Samengedropt kan worden met een buurt... Uh, ...bij de shell in de buurt... Of, of, ...of de Vogelbuurt... ...die hebben weer hele andere parkeerproblemen. Weet je, net wat ik zeg... ...dat is precies waarom hier ooit... ...bewonersparkeer is ingevoerd... ...omdat het gewoon echt niet, niet te houden was. Want, want jullie maken onderdeel uit... ...van de zone zuid, als ik het goed begrijp? Ja, dat ja. klopt. Dus, ja. dus zou dan een oplossing kunnen zijn om jullie buurt... ...bij bijvoorbeeld de centrumzone te betrekken? Of? Nee, het zou een oplossing zijn om ons gewoon als eigen zone aan te melden. Als je kijkt naar de uitslag van de parkeer enquête, dan heb je een heel mooi kaartje waarop aangegeven wordt waar de parkeerdruk het hoogste is. En ja. alle donkerblauwe stippen staan hier. En bijvoorbeeld in de Admiralenbuurt en het centrum. Weet je, Ik vind dat die, die buurten, die zouden dan gewoon op een andere manier benaderd moeten worden dan de rest van Zandvoort. Ja. Iedereen heeft zijn eigen problemen. Kijk, in, in, in Nieuw-Noord hebben ze andere problemen... dan dat wij hier vlak achter de kust hebben. Ja, ja. Dus er zal meer maatwerk moeten komen. Kijk, en, en dan is het nu um, dat er een hoop plekken uh, afgezet zijn... voor de bouw van het uh, Watertorenplein... en straks is de Maristraat en de uh, Watertoren. Ja. En dan kun je zeggen van ja, dat is een klaar. Maar als dat klaar is, dat betekent dat er ook een hele hoop nieuwe bewoners bij komen. Als je ziet dat voor de Watertoren en de Maris. Uh, filemaris zeg maar ja. um, worden, daar worden gezamenlijk 25 appartementen gebouwd en er worden ook 25 parkeerplekken gebouwd dat dus betekent dat alle tweede auto's een vergunning nodig hebben hier in de buurt dat komt erbij ja ja, en, en dit, dit, dit, dit lijkt toch echt uh, wel met jullie zorg, dan kijken jullie echt naar de gemeente en dus ook naar de politiek. Um, ja. uh, ik neem aan dat jullie dat dan ook wel volgen hebben jullie. De, ze hebben het voornemen om daar wel echt stappen in te zetten naar deze evaluatie. Hebben jullie daar vertrouwen in als bewoners? Um, nou, we hebben er uh, vertrouwen in dat we gehoord worden. En we hebben er vertrouwen in dat er een oplossing komt. Kijk, het, het is, ik, ik, ik ben niet van mening dat de politiek tegen iedereen is. Ik geloof echt wel dat zij oplossingen zoeken die uh, ja, voor, voor, voor iedereen werken. Dus ja, ik, ik hoop dat, uh, dat, dat onze bezwaren en onze zorgen worden meegenomen. Nou, dat vind ik een hele mooie, mooie afsluiting vol vertrouwen. Dus la laten we dit uh, volgen. Er komen ongetwijfeld uh, nog aanpassingen in het beleid. Uh, en Martijn Hendricks, de wethouder, staat altijd open voor een gesprek en dialoog. Ja. Dus uh, wij, uh, wij, wij blijven dit volgen. Ja. En uh, ook ja. voor de luisteraars nog even de... En wij blijven dit aankaarten. is ja. <laughs> Zeker terecht. Ja, het college ja. is volgens mij nu deze maand heel druk bezig uh, met zelf uh, met voorstellen voor te bereiden. En daar komen ze dan in maart, begin maart mee naar de raad. Dus uh, ja. misschien zit er ja, ook iets hebben, voor de parkbuurt bij. Ja, wij hebben al een aantal keren uh, gesprekken gehad met de wethouder. En we ja. hebben al een aantal uh, uh, brieven ingezonden. We hebben een petitie gehouden in de buurt, welke door uh, meer dan 90% is ingeleverd. Dus ja, het, het speelt gewoon enorm hier. 7 februari gaan we ook inspreken bij de vergadering... Ja. om dit toch nog een keertje aan te kaarten... en de noodzaak van het bewonersparkeer uh, te benadrukken. Ja, dus, dus aan de betrokkenheid van de bewoners kan het niet liggen? Nee, absoluut niet. Want wij hadden een hele leuke, gezellige buurt. Ik vind dat wij in de allerleukste buurt van Zandvoort wonen. Gelukkig. Dat is iedereen van zijn buurt natuurlijk. <laughs> maar de, de tendens is inmiddels wel dat iedereen uh, heel erg ontevreden is... Terwijl het, het doel van het nieuwe verkeerbeleid natuurlijk was om de leefbaarheid in Zalpoort uh, te verbeteren. Hier is eigenlijk alleen maar alles verslechterd. Ja, okay. dat is een, inderdaad een hele uh, vervelende keerzijde. Ja, bij, ja een constatering, ja. ja. En uh, nou ja, u gaat inspreken in ieder geval op 7 februari. Ja. Uh, en dat betekent dus dat er dus uh, heel veel uh, te gebeuren staat. En de gemeente die komt terug, zoals uh, Jan maar net aangaf, uh, in maart met uh, eigen voorstellen. Ja, dus nou, dat wachten we af. We kunnen niet anders zeggen dan, wordt vervolgd. Ja, en ik hoop op een hele positieve manier voor ons. Dat hopen wij ook en dat horen we ja. graag in de uitzending. Nou, jullie, hebben ja. in ieder geval, jullie hebben deze zorg wel een parkeerplekje kunnen geven. Sorry, even een flauw grapje. Het ja. Ik vind dat een leuk grapje. Hoor. Okay. Uh, dankjewel voor je tijd en uh, ja. nog een fijn weekend. Jullie ook bedankt en een fijn weekend. Fijn weekend. Oké, okay, dag.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 A boy with bones like that she said you got me wrong I would've sold him to you If I could've just kept the last of my clothes on Oh yeah Call me up, take me down with you When you go, I could be your regular bell And i she dance for little Steven and Joanna Around the back of my hotel Oh yeah Woo! I was good, she was hot Stealing everything she got I was born, she was over the worst of it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 We zijn, we zijn allemaal wakker, uh, jammer. Nou, ik had als notitie bij deze twee nummers... daarvoor natuurlijk de drummer van de Red Hot Chili Peppers... en nu Chelsea Dagger van de Fratellis. Maar de tempo voeden we wat op. Want soms moeten mensen ook wakker worden op de zaterdagochtend. Nou, absoluut. Ja, we hebben natuurlijk de Red Hot Chili Peppers. Uh, die begonnen hun optreden, uh, met heel bijzonder... dat ze toen ze als band begonnen... ze optraden naakt met een kous over een geslachtsdeel. Ja. Uh, dus ja, we hebben helaas geen videobeelden kunnen laten zien... maar het was altijd een, een spectaculair gezicht als de, deze band opdat. Oh, Ongetwijfeld, ja. Uh, maar goed, we, uh, na deze uh, toe uitweiding over de Red Hot Chili Peppers... gaan we nu praten uh, met een van de boden. Uh, die gaat verhuizen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hallo. Hallo. Uh, ik Met heb, Carmen. Uh, ah, kijk. Uh, en ik heb begrepen dat jullie uh, gaan verhuizen. Is dat goed nieuws of is dat slecht nieuws? Ja, dat is heel goed nieuws toch? Voor ja, Zandvoort is dat heel goed nieuws. Ja, wordt erg leuk. Ja? Uh, ja, absoluut. Want jullie gaan verhuizen naar het uh, pand waar uh, vroeger uh, Giraudi zat. Ja, maar we gaan niet verhuizen, we doen het er extra bijen. Ah, dus het is gewoon een enorme dus, dus, uitbreiding. We gaan niet overstappen, maar we gaan, uh, we gaan gewoon uh, extra eigenlijk... Nou, dat is, een extra uh, zaak erbij. Een extra zaak erbij. Ja. En gaan jullie dan... Uh, uh, de zaak was altijd al heel erg uh, vol, als ik het zo mag noemen. Ja, klopt. Uh, maar, Nog steeds. Uh, <laughs> maar uh, gaat het uh, uh, aan de andere kant ook zo vol worden... of gaan jullie een deel verplaatsen? Of gaan jullie uitbreiden? Echt met, met nee, meer we gaan spullen? echt uitbreiden. Het wordt anders. Het wordt iets anders. Ja. Vertel. Er komen wat, iets wat? andere artikelen. Ja? Het is gewoon een aanvulling op de bodem eigenlijk. Maar dan anders. Oké, okay, en dan kun je al een tipje van de sluier oplichten van hoe anders het gaat worden? Uh, nou, we gaan onder andere gaan we daar ook uh, chocola verkopen. Chocola? Uh, dat zijn uh, uh, uh, uh, ja, van cacao en uh, dat is, uh, de boeren krijgen daar gewoon een hele goede prijs voor, de cacao boeren. Dus dat soort artikelen... En um, die, uh, daar zit geen tussenhandel tussen. Dus in principe is dat uh, de boer, uh, de leverancier en wij. En, uh, dus die, die krijgen daar gewoon sand... heel goed voor betaald. Zo... En dat doen we eigenlijk, ja, dat hebben we eigenlijk altijd wel gedaan. Hè? Een beetje fair trade. Uh, uh, hoe heet dat? Uh, geen kinderarbeid. Dat soort ja. dingen, handgemaakte spulletjes. Uh, even iets anders dan wat je overal ziet. Ja, ja. We krijgen er ook uh, sieraden bij uit Nepal. Oh. En dan worden de vrouwen ook heel goed betaald. Dus uh, daar werken we allemaal een beetje aan. Wordt wat toerisme, wat kinder-outdoor. We hebben natuurlijk in de bodem al outdoor. En ja. we hebben daar altijd uh, vrije tijdskleding al. En dat doen we aan de andere kant ook. Uh, en ja, dat is gewoon hartstikke leuk natuurlijk. Uh, vrije tijd, outdoor. Dat is, uh, yeah. dat is gewoon hartstikke leuk. Ja, jullie zijn straks een beetje de Tony Chocoloni van uh, Zandvoort. Uh, ja, zoiets. Ja, ja uh, voorbeeld. Ja, dus dat is ook zo'n bedrijf wat uh, Fairtrade Cacao wil gebruiken voor zijn producten en zo. Ja, zoveel mogelijk. Maar dat hebben we eigenlijk altijd gedaan. Alleen er komt een iets andere lijn bij. Wat meubels hebben we nu een beetje tiek en een beetje genen. En een beetje ja, van alles wat. En Nu komen er wat gekleurde meubeltjes bij. Dus even wat, nog even wat vrolijker. Misschien iets jonger nog. En uh, ja, er komt uh, natuurlijk de, de, de, de bad eentjes, Die gaan uh, aan de overkant, uh, gaan ze daarmee stoppen. Dus wij nemen de bad en oh. ja, de kinderhoek, uh, de kinderkleding, uh, dan maar dan outdoor en vol, volwassenenvrije tijd. Ja, eigenlijk, uh, ja, wat moet ik nog meer vertellen? Schelpenhoek ja. komt erin. Schelpenhoek? Ja, een schelpenhoek. Uh, dus ook voor de toeristen. Uiteraard. Oh. We hebben natuurlijk best veel toeristen in Zandvoort. Dus daar gaan we ook eventjes op uh, specialiseren. Omdat ja. winters natuurlijk alle kioskjes dicht zijn. Maar dan op een andere manier dan dat hun het doen. Dus eigenlijk alles anders dan dat het uh, nu gedaan wordt. Maar vaak zie je in de schelpen altijd van die mooie, de mooie tropische schelpen... Die, die, die, die ik jarenlang op het strand gezocht heb, maar nooit heb kunnen vinden. Ja, ja, nou ja, die kan je bij ons vinden. Ja. <laughs> Zulke soort dingen. En sieraden dan. Sieraden, even denken hoor. Nou ja, we hebben regenkleding, we hebben... Uh, oh ja, schoenen, een beetje aparte. Niet, niet echt een schoenenzaak, maar gewoon hele aparte laars en sneakers. En dat soort dingen willen we erbij nemen. Ja, en ja, we moeten gewoon eventjes kijken hoe dat zich verder uitbreidt natuurlijk. Ja. En, en, en ja. bij alles wat jullie doen, dat zit in ieder geval altijd een, uh, een uh, extra aandacht in uh, hoe het geproduceerd is. Uh, ja. En, en, ja. en dan ook ja. nog een wat duurzaamheidsaspect, je geen plastic. Ja, dat, uh, schoenen is, ja dat is bij ons wel belangrijk. Ja, ja. het is uh, vegan hebben we heel veel natuurlijk. En ja, ja het betekent ook dat het uh, de kwaliteit is ook wel veel beter. Als je bijvoorbeeld een andere. het is veel meer. Um, op kwaliteit is het uh, gemaakt. Ja. Dus het betekent ook dat je een ander truitje een paar uh, dertig keer wassen. En dit kan je dan een paar honderd keer wassen voordat het echt uh, gaat filten. Of... Dus uh, het is wat duurzamer. Gaat ja. het langer mee. Betaalt misschien ietsje meer. Maar daarvoor doe je er ook wel drie, vier keer zo lang mee. Ja, en als het duurvol is. soort te... dingen en... Uh, ja, wat uh, kan ik daar niet meer over vertellen? En, en de debadeentjes hoorde ik. Die, die, de, de winkel met de badentjes gaat stoppen. Ja, die gaat in oktober. Die wilde eigenlijk afgelopen oktober al stoppen, maar ja. het contract werd niet verlengd, of het werd niet gestopt. Dus ja. gaan naar oktober gaan ze stoppen. Maar ze zijn al heel weinig, uh, natuurlijk zijn ze er. Ja, ze zijn bijna en dat niet gaan open. wij dan doen. En um, dus dat is wel heel leuk. Het is wel jammer dat er weer een zaak weggaat. Dat is wel ja. heel zonde. Nou, ja. En mijn kinderen helpen natuurlijk mee in de zaak. Hè? Kijk, in mijn eentje kan ik het natuurlijk niet doen. Ik heb goede mensen om me heen. En Mijn man en ik zijn het samen gezart. Frits Beelen. Die uh, geef ik ook even alle eer. Ja. Uiteraard. Ik bedoel, die is jaar overleden. Maar die heeft al een heel mooi begin gemaakt. Keihard gewerkt. En is ook een hele bekende zandvoorter was het natuurlijk. En uh, die, heeft er, die heeft echt wel de grond beginselig uh, heeft die, uh, neergelegd. Dus dat uh, ook. En mijn kinderen die zijn uh, ja ook ongelooflijk uh, gemotiveerd. Dat is absoluut waar. Ilja Remy en uh, die, die uh, mijn dochter staat dan in Haarlem in de zaak. hebben nog een zaak in Haarlem. En daar staat mijn dochter heel vaak in een ja. paar keer in de week hier. En mijn zoon staat hier eigenlijk ja zes dagen in de week. Wauw, het is echt een familiebedrijf. Of het die is een familiebedrijf ook. Ja. Dus ook dat is het leuk. Dat maakt het mooi met z'n allen. En uh, ja, s'avonds wordt er natuurlijk aan de tafel veel besproken. We zijn nu echt heel druk bezig met de uh, zaak op poten te zetten. Allerlei artikelen. En er komt misschien nog weer wat anders bij. En dan gaat weer het af. Dan werkt dat gewoon in een zaak. Dat je denkt van de ene keer dan uh, loopt dat heel goed. Of ja. iets wat je denkt dat goed loopt. Want het loopt niet. Dat kan ook. Het gebeurt en, niet zoveel, maar dat uh, gebeurt ook. Gebeurt het nou en, ook bijvoorbeeld dat toeristen zeggen van... god, wat leuk, en, en dan naar huis gaan en zeggen... dan had ik het eigenlijk toch willen kopen en dan contact opnemen? Of jullie ja. ook, verkopen jullie ook zelf iets wel eens online? Ja, we doen uh, per ja. webshop hè, verkopen dan. Ja? Dus dat merk je ook heel vaak dat uh, een heleboel naar huis gaan... dan toch spijt krijgen en dan via de webshop uh, uh, kopen. Dus jullie dat hebben een eigen het. webshop ook? We hebben ook een eigen webshop, ja. Leuk. Ja, dus dat is ook uh, heel leuk. En een eigen ja, Facebook, hè, zetten we natuurlijk heel veel op. Ja. We hebben ook heel veel Zandvoortse klanten, dus dat is ook hartstikke leuk. Daar ben ik altijd heel trots op. En uh, lekker praatjes. Winters hebben we iets meer tijd. En dan uh, komt iedereen een beetje langs. En een beetje praten, af en toe het kopen. En. Dus dat is ook heel gezellig. Uh, bij ons kunnen de honden binnen, de kinderen binnen. <laughs> dus, dus het moet ook jongens weer zijn. Dat een zoete dat inval is. bij de bodem. Ja, maar ja. dat is leuk. Dat is gezellig. Daar houden wij allemaal van. moeten dat... we een beetje uh, ja, makkelijk zijn. Niet zo moeilijk. Ja. Niet zo'n idee van, je komt in een zaak. En... Weet je, makkelijk. Gewoon Sommigen komen wel een paar keer per dag binnen. De toeristen komen dan binnen en zwaaien. Of die zeggen van, oh, ik heb al zoveel gekocht hier... of komen weer terug... of komen uit een hotel rechtstreeks naar ons toe... om even gedachten te komen zeggen. Ja, nou ja, goed, de bedoeling leuk. is ja. natuurlijk... Ja, we zijn natuurlijk nu de derde gasvrije badplaats in Nederland... en de bedoeling is dat we de eerste worden, toch? Daar ben ik het helemaal mee eens. Laten we ja? dat in ieder geval proberen. Ja, ja dat, dat, is, dat is hartstikke leuk. En... Ja, uh, we hebben heel veel plannen. We hebben er ongelooflijk veel zin in. Dat is ook uh, heel leuk. We zijn bijna klaar. Dus, uh, vandaag wordt de verlichting afgemaakt. Volgende week gaan we de ramen plunderen. En dan gaan we inrichten. Nou, dat klinkt uh, fantastisch. En uh, dan is er een, een kleine opening. Op uh, het moment dat de, de tweede zaak officieel open gaat. Ja, ik wilde eigenlijk gewoon zo'n hele dag opening dat iedereen binnen kan komen wanneer hij ja. zin heeft. Oh, gewoon. Ik zet er even op Facebook van morgen gaan we open en dan doe ik wat hampjes, hapjes en drankjes en dan kan iedereen binnenlopen wie dat wil eigenlijk. Nou, dat en dat goed. kan ook de week daarna nog. De week er... ja, dat, <laughs> dat kan het is... hele jaar natuurlijk dat willen lopen. Maar... Ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja, natuurlijk. Even feliciteren duw. van het is gelukt, het staat er nu toch? Dat is de opening toch ook wat leuk. Ja, ja, dat is wel leuk. Dat mensen zijn toch nieuwsgierig nu al hoor. Nu zijn er een heleboel mensen al nieuwsgierig. Oh, wat gaan jullie precies doen? En hoe wordt het? En, uh... Dus dat is ook hartstikke leuk. De belangstelling van de zandvoort is echt uh, heel leuk. Dat, do dat doet je echt goed, moet ik zeggen. Nou, dat betekent dat we allemaal uitkijken naar de opening. We komen vanuit ja. de redactie ook zeker langs vanaf de radio ja. om ja. even te kijken. En wat ik me nog afvroeg, gaan jullie ook lekker ijsjes verkopen? Maar dat denk ik niet, hè? Nee. Uh, nee, nee, er staat wel een horeca-diploma ja. op. En ik heb een horeca-vergunning horeca, uh, zit erop. En we, ik heb een horeca-diploma. Dus dat zou ook eventueel kunnen. Maar in eerste instantie niet. Nee, nee. nee precies. Het gaat nee, echt dus, dus, dus uh, die, wel met chocola. En, ja. Maar dan echt dat vertreedt. Ja. Maar ja... Het nee, dus uh, dus, dus breidt die... dat zich nog uit. Het ligt er net aan. En wie weet dat we wel ijsjes gaan Verkopen, maar ja, dan moet ik het wel het recept van Ricciardo hebben. Ja, precies. Ja, ja, ja. ja dat, dat, dat bedoelde ik ook van, uh, die, die heerlijke smaak van hun ijs. Dat blijft dan in onze herinnering even. Absoluut, ja, zeker. Ja. Daar hebben een heleboel mensen het ook nog over. En dat. Uh, de, de, de dochter en de schoonzoon is al langs geweest. Die waren hartstikke trots. Die vonden het hartstikke leuk. Dus die nemen een keer een vader mee. Ik zeg, hij kan voor de deur staan voor elven. Dus dan kan hij even naar binnen lopen. Ja, ja. En misschien gebeurt, dat zou wel heel leuk zijn. Dus, en mensen die er gewerkt hebben, die even langskomen. En, maar iedereen vindt het leuk dat zij erin komen. Laat ik het zo zeggen. Nou, Ik zou zeggen, heel veel succes met het inrichten afronden. En we kijken uit naar de opening. En uh, een heel succesvolle tweede winkel. Nou, jullie ook. Succes met jullie programma ook. Dankjewel. Ja, okay. ja okay. en hartelijk welkom zou ik zeggen. We komen zeker langs. Ja, oké. Okay. Tot dan. Dag. Fijn weekend. Doen. Dag. En dan uh, was dit Roy alweer... Het laatste item van het tweede uur. Ja, maar we gaan natuurlijk wel door zo meteen naar het uh, volgende uur. Uh, en dan hebben we uh, de Pierre Winkler van de Winkler Krookrubriek hier op uh, bezoek. We gaan nog vast, uh, we krijgen al trek. Ja, dus, ik uh, heb uh, in ieder geval mijn servetten klaargelegd. Want ja, uh, je weet maar nooit wat hij allemaal voor lekkers meegenomen hebt. zo meteen in het tweede uur. Dit is trouwens uh, Young Folks van Even Kijken. Ik kan het niet lezen, want mijn bril is deze week stuk. Gaan Pieter, Bjorn, Bjorn en John. and had my share It didn't lead nowhere I would go along with someone like you It doesn't matter what you did